11 uur. NTO Radio 1. Met Karel Johan de Zwart. We hebben de eer om vanochtend de paasbrunch... oké, okay, het is een beetje een lullig paasbroodje... te gebruiken met vier burgemeesters. Een wat ouderwetse formulering. Terwijl hier aan tafel vier zeer moderne eerste burgers zitten. Die én professioneel lintjesknipper zijn... en crisismanager, en crimefighter, en modern bestuurder. Nou, al die eisen worden gesteld aan Petra Dassen... burgemeester van het Limburgse Bezel... Jan van Zanen van Utrecht... Jan Boelhauer uit Geelserijen... en Pieter Smit, de burgemeester van Oldamt. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten you <laughs> In het zuidoosten van Somalië heeft terreurorganisatie Al-Shabaab... een aantal militairen uit Oeganda gedood. Die maakten deel uit van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Hoeveel militairen zijn gedood is onduidelijk. Oeganda zegt vier. Volgens de vredesmacht waren het er 59. De vredesmacht heeft de steun van de Verenigde Naties... en moet de Somalische regering helpen het land stabiel te maken. Terreurgroep Al-Shabaab heeft banden met Al-Qaeda... en wil in Somalië de sharia invoeren. De beschieting vannacht van een café in Amsterdam had waarschijnlijk niets te maken met het geweld in de onderwereld van de afgelopen tijd. Aan het begin van de nacht vuurde een man vanaf de straat een aantal schoten af op het café, vertelt de politie.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 Een Chinees ruimtestation dat onbestuurbaar was geraakt... is door de dampkring van de aarde gekomen... het grootste gedeelte verbrandde met een in de atmosfeer... en de rest kwam, zoals verwacht, in zee terecht. Het komt bijna nooit voor dat er mensen door brokstukken worden geraakt... zeggen deskundigen. Een vrouw in Amerika is wel ooit geraakt door resten van een ruimtestation. En dat was een heel klein, heel licht uh, fragment van een raket. En dat heeft haar geraakt. Maar het stuk was eigenlijk zo dun en licht en klein... dat het uh, dat laatste stukje is het eigenlijk meer, min of meer als een blad waggelend omlaag gekomen. Het heeft haar op haar schouder geraakt. En ze is er niet eens gewond bij geraakt. Dus dat is heel goed afgelopen. En het weer nog bewolkt en regen. In het oosten en zuidoosten valt het minst. Het wordt 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt. Later op de dag buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux... is de vertraging 10 minuten, is één rijstrook dicht. De A27 van Breda naar Gorkum is nog steeds dicht... tussen knooppunt Hooipolder en Hank... is inmiddels vier, eh, vierde ontstaan, 4 vier kilometer. Er ligt aan lading zetmeel op de weg, dat wordt nu opgeruimd. Waarschijnlijk is de weg om half 12 weer vrij. Nu moet het verkeer nog omrijden van Breda naar Gorkum... over de A16 richting Rotterdam, dan over de A15 naar Gorkum.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 Luzak.nl Vrolijk Pasen? Kom ook nu voordeel rapen bij Macro. Met alleen vandaag een Landman Compact Geel Gas Barbecue voor 49,95 of een Terrington House Houtskool Barbecue voor 75 euro. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl. Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op Luzak.nl voor data en locaties.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 Als er tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraden vorige week één ding opviel... dan was het wel die enorme versplintering van het politieke landschap. Eén op de drie kiezers stemde op een lokale partij... Een hele klus wordt het nog voor de burgemeesters om de boel bij elkaar te houden. We hoorden deze paasbrunch dat Petra Dassen, Jan van Zanen, Jan Boelhouwer en Pieter Smit... moderne burgemeesters zijn die ceremonieel hun mannetje en vrouwtje staan. En ze zijn waar nodig crimefighters en crisismanager in geval van nood natuurlijk. Maar hoe houden ze al die lokale kikkers in de kruiwagen? Afgelopen week heeft u allemaal uh, uh, afscheid genomen van uw oude gemeenteraad... en een nieuwe raad geïnstalleerd. Ja, uh, wat zijn dat voor vergaderingen? Pieter Smit. Ja, er zijn hele bijzondere uh, vergaderingen. Je hebt geen inhoudelijke punten. Dus op uh, 28 maart hadden we afscheid van de oude raad. Namen twaalf mensen van de 25 afscheid. Ja, die spreek je er nog allemaal uh, toe. Uh, een paar uh, mocht ik een koninklijke onderscheiding uh, namens de koning uh, uh, uitreiken. Dat is natuurlijk hartstikke eervol. En uh, de dag daarna hebben we de nieuwe raad geïnstalleerd. Dus weer met 12 nieuwe raadsleden. Nou ja, en, ja en je merkt, en ik refereerde er altijd even op het moment dat ik zelf raadslid werd in 1994 in. in hoe, te meer, hoe spannend je dat vond. En dan probeer je daar toch een wat, wat vaarlijke boodschap nog in mee te geven. Maar wat, maar was erkelijk, de, wat was de vaarlijke boodschap die u uitroept? Nou, dat men, uh, m, uh, men moet de moorers uh, leren hoe het in het huis werkt. Maar we uh, kunnen de rol, uh, vooral de rol van volksvertegenwoordiger, niet, uh, niet vergeten. Dus niet alleen op het stadhuis. Belangrijke ja. dingen zitten te vervullen. Maar vooral ook zichtbaar zijn uh, in de samenleving. Vandaar uh, zit je ervoor. En dat je niet namens een partij daar zit. maar namens het hele volk wat je daar zit te vertegenwoordigen. En, ja. Ja, dat zijn leuke verhalen om te vertellen. Dat moet ik zeggen. Ja, Martijn Giemies was erbij bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad... met dus twaalf eh, nieuwe raadsleden afgelopen donderdag. Ik zweer, beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet... dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad... naar eer en geweten zal vervullen. Laura Broekhuizen. Dat verklaar en beloof ik. Martin Doornbos. Dat verklaar en beloof ik. En dat betekent dat u nu bent geïnstalleerd als raadsleden. Nu krijgt een applaus van de bezoekers. Gewoon verweerd, ja. Martin Doornbos, u krijgt bloemen, u krijgt bonbons. Het is helemaal feest vandaag, hè? In, uh... En zoenen. en zoenen, ja, inderdaad. Ja, nee, ja, het is wel een feestje vandaag. Het is natuurlijk. Uh, je, uh, je doet voor de eerste keer mee met een verkiezingen en dan gelijk uh, drie zetels. Uh, ja, er is uh, leuk aan binnenkomen, denk ik. Gemeentebelangen Oldam, daar bent u van, een lokale partij. Ja. En voor het eerst in de raad? Ja, voor het eerst in de raad. Geen ervaring dus in de politiek? Nee, nee maar als je lang meeloopt in doorsbelangen en in, in, ook voorzitter geweest van de voetbalvereniging... dan heb je vaak met zaken te maken die de gemeente aangaan en ook... Als je oprecht geïnteresseerd bent in de, in de gemeenteraad, dan weet je een klein beetje. Maar het is weer een nieuwe tijdperk om iets te leren, denk ik. Laura Broekhuizen van de Partij van de Arbeid is wethouder, maar nu ook geïnstalleerd als raadslid. Want ja, je weet maar nooit of je bij de volgende collegeonderhandelingen weer wethouder wordt. Maar de kans is aanzienlijk, want jullie zijn de grootste partij. Uh, maar toch maar vier zetels. Uh, in een raad met 25 zetels totaal. Dat is toch bijna onmogelijk om daar een constructief geheel van te maken. Ja, kijk, de kiezer heeft altijd gelijk. En de kiezer heeft besloten dat het zo moet. Dus um, daar gaan we mee aan de slag. Dat hadden we. We hadden al tien partijen in deze, uh, in deze raad. En um, nou, daar is best mee te werken. Omdat je het je ook dwingt om steeds te kijken naar elkaars uh, standpunt en elkaars belang. Nou, is ongeveer de helft van de raadsleden die hier nu uh, actief is straks, nieuw. Ja. Dat betekent ook een hoop onenvarenheid. Is dat erg? Um, nee, ik denk uh, vernieuwing is altijd goed. Gelukkig is er nog collectief geheugen, hè? dat scheelt. Het dwingt ook uh, het college straks om collegevoorstellen zo op te schrijven... ook even de context van de afgelopen jaren in meegenomen. Dus dat dwingt ons ook wel weer even puntig te formuleren, zal ik maar zeggen. Um, en aan de andere kant biedt misschien ook weer ruimte voor allemaal nieuwe ideeën... waar anderen nog niet eerder aan gedacht hebben. Je hebt er weer helemaal zin in, hè? Ja, ik kijk er erg naar uit. Succes. Dankjewel. Ja, Pieter Smit, uh, bijna de helft van die oude raad is dus vertrokken. Hè? Uh, uh, toch voorzien de raadsleden, die we net aan het woord hoorden, niet al te veel problemen. Is dat terecht of denk ze er een beetje te makkelijk over? Nee, ze zijn allemaal zeer gemotiveerd om de klus voor de komende vier jaar te gaan, te gaan doen. Oh ja? In 2014 zijn we met negen partijen begonnen en al redelijk snel uh, splitsen zich één af van, uh, van het CDA. Dus dan waren we ook met tien en nu starten we met tien. Dus ik hoop ook met tien te, te eindigen, want ik zit niet op afsplitsingen uh, te wachten. Dus een paar partijen met vier zetels, een aantal met drie, één met twee en dan ook nog drie met één zetel. Dus het is, het is heel gefragmenteerd. Dus het is nu eerst aan de politiek om te zorgen dat we weer een, een, een, een college krijgen. Ik heb ook gezegd van ja, misschien moet je op een andere manier gaan kijken en niet een dichtgetimd collegeakkoord, maar misschien moet je dus durven denken aan een wat meer brede raadsakkoord, zodat daar wat meer invloed op uit in, in, in naar voren komen, zodat je ook wat andere meerderheden kunt gaan zoeken. Maar het is aan de politiek om daar nu een oplossing voor te vinden. Maar, maar ik mooi vind iedereen is gemotiveerd om aan de slag te gaan ja. en daar word ik zelf wel weer enthousiast van maar goed intussen zitten we wel met die fragmentatie en die versplintering jan van zalen zat al ja. burgemeester van utrecht zat al te knikken terwijl u dit verhaal hield dat is wel een probleem hè, voor de bestuurbaarheid ja, het maakt het niet makkelijker. Maar ja, ik, ik was het wel heel erg eens met, met jouw wethouder, uh, Pieter. Dat, dat de kiezer heeft gesproken. Uh, bij mij betekent dat van de vijf, ik, 45 uh, zetels uh, 12 partijen. Twee nieuwe erbij. Dus ik ga van 10 naar 12. Nou heb ik in, in, in Utrecht is het wel zo dat twee grote partijen samen 22 zetels hebben. Uh, GroenLinks en D66. Dus ja, die komen wel aan de meerderheid. Er zal binnenkort wel weer nieuws over zijn. Maar... Nu niet al, toevallig? Nee, nee er is nu nog he? geen nieuws. André van S is als verkender benoemd. Uh, ja, ik verwacht deze misschien morgen of overmorgen... dat er nieuws is uh, uit het Utrechtse. Uh, dus ik denk dat het in Utrecht wel mee zal vallen. Maar... Uh, Pieter zei het met in een tussenzin de afsplitsing en zo. Ja, daar heb ik ook een broertje aan dood. Ja, daar zitten jullie niet op te wachten. Zitten we niet op te wachten? De kiezer beslist, als die zeggen, nou oké, okay, het is een beetje verdeeld beeld. Ja, dat zei dan zo. Dan moet de kiezer er ook wel rekening houden dat soms een besluitje wat langer duurt. Maar ja, iedereen moet wel aan het woord komen. Daar zien wij als burgemeester ook op toe. Dus die vergaderingen zullen misschien soms eens wat langer duren. Ja, maar ja dat hoort er dan bij. Verder moeten we het ook niet overdrijven. Het, het, geeft ook, het is ook een vorm van emancipatie. Maar het, is het dan ook overdreven om te zeggen dat het? Uh, zo langzamerhand een beetje ingewikkeld wordt om, uh, om de gemeentes een beetje fatsoenlijk te besturen. Nee, maar lang niet overal. Nee, maar waar blijkbaar... wel, bijvoorbeeld? Want u zegt lang niet overal. Dat nee, laat dan, ruimte dan voor dan plekken kijk, waar het wel echt al een probleem is. Je, ik, hoor, ik hoor wat Pieter nu zegt. Ik, 25 en dan 10 partijen, dat vind ik een kunst. Maar je hoort hoe de burgemeester ja. op reageert. Ze zijn gemotiveerd en het komt wel goed. En er zijn nieuwe methoden, denkbaar. Hè, dat je een beetje brede akkoorden maakt. Dat we zeggen dat, dat er misschien zelfs... Uh, uh, dat je een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord maakt. Weet je dat zou nieuwe vormen. Dat zou best kunnen. Of zelfs een akkoord met de samenleving. Daar lees ik over, daar hoor ik van. Dus we ja. moet ik ook niet overdrijven. Maar ik druk even door bij u. Omdat u bent natuurlijk de voorzitter van de, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uh, uh, Dus u uh, uh, kan ik me zo voorstellen, zou hier misschien mee aan de slag moeten. En zeker. misschien eens een keer moeten gaan kijken van ja, hoe kunnen we dat nou een beetje binnen de, binnen de perken houden? Nou ja, wij, ik kan niet binnen de perken houden en dat wil de VNG ook niet. Kiezen beslist. Dat gaat niet. We moeten wel zorgen. Nou ja, dan als, je als als toch ook, daar dan dan kun je toch ook wel een beetje op inspelen. misschien. Zeker, zeker. En met, met de niet te uh, vergeten. Maar je, het moet wel werkbaar blijven. Ja. Maar je kan niet een, uh, een, een land wat zich uh, graag heel divers en geëmancipeerd uit bij verkiezingen, en dat is al ja. heel lang zo, ja, daar kun je wel zeggen, nou is dat nou verstandig, dames en heren, maar ja, dat maakt de kiezer echt lekker zelf uit. En het laatste wat ik wil zeggen, een derde weer op lokale partijen, ja, daar wordt er heel meewaardig over. En ik vind dat geweldig, want blijkbaar doen zij iets wat andere partijen niet kunnen, ja. namelijk uh, kiezen Bijvoorbeeld die partij, om eens wat te noemen. Ja. Nou, die hebben ook gewonnen. Maar, maar dat, dat zijn dat toch ook gewoon zijn... lokale partijen eigenlijk? Zeker, zeker. Maar ik vind het wel heel knap. Ik hoorde net ook weer dat verhaal van die meneer van gemeentebelang. Ja, is dat een probleem? Wel, nee. Dan wordt er gezegd, ja, maar is het dan erg dat u er niks van af weet... of dat u het nog moet leren? Nou, dan denk ik, misschien is het juist heel goed... en een zuurstof voor de democratie dat er eens nieuwe mensen komen. Ja. Ja. we zijn we allemaal begonnen. We zijn we allemaal, allemaal, ik we wil, ja. ja. Nou, zeker. Ja. Zou een kiesdrempel een idee zijn? Nee. Nou, daar ben ik niet zo van, of van die afdeling, nee. Maar een, een volk, kijk, want je hebt ook nog die voorkeurstem... dat vind ik op zich ook wel mooi. Ik ben voor, zeker voor gemeenten, denk ik, kom op... Uh, het is het meest dicht bij je bestuur. Uh, dat mag ook herkenbaar zijn. Alleen, ik zou zeggen, probeer van elkaar te leren... en een beetje bindend weer te zijn. Ja. Dat niet iedere, iedere nou ja, belangengroep, zou ik maar zeggen... in zijn eentje of met z'n tweede zit, want dan ja. wordt het niet beter van. Maar of blijkbaar, we... laten al die... Ja. Uh, mevrouw Dassen, uh, ja. en ik ga ook even naar u toe nu... Uh, bl blijkbaar, laten want jullie zijn allemaal van grote landelijke partijen... van die bloedgroep, zeg ik maar even. Uh, meneer Smit is van D66, Jan van Zaan is van de VVD... Jan Boelhouwer is van de PvdA en mevrouw Dassen is van het CDA. Laten uh, die landelijke partijen die laten toch wel wat liggen hier, zou je kunnen zeggen. Want uh, uiteindelijk is dat natuurlijk het probleem. Ja, de burgemeester staat... Men herkent zich niet meer in de partijen. partijen en we zitten hier niet namens de partijen... en daarom een uitspraak Sorry. over te doen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... om die rol zuiverheid vast te houden. Ik denk dat een aantal dingen spelen. Lokaal is het heel erg belangrijk... wie staat daar? Welke persoon? Waar heb je vertrouwen in? En wat ik nog wil toevoegen op de opmerking net... als we die enorme versplintering hebben... is het voor de burgers soms wel lastig om te zien... wie staat nou waarvoor? Waar zitten nou de verschillen? En dat ja. is een natuurlijke ontwikkeling... dat je ook richting die raadsbrede coalities gaat... Maar die duidelijkheid. Dat ziet men dus wel bij die lokale partijen, blijkbaar, en niet bij jullie Maar partijen. als je kritisch kijkt, dan zitten zit er ideologisch weinig verschillen... tussen lokale partijen en zogenaamde landelijke partijen. Het zit hem in de mensen. En onze rol is, en, en daar kun je zelf heel veel in betekenen... bijvoorbeeld door een gemeenteraad ook mee te nemen... door twee dagen met elkaar te investeren, wat willen wij nu bereiken? Dat is onze rol, en daar kunnen we iets in betekenen. Ja, meneer Boelhouwer, is het in de loop der jaren een grotere uitdaging uh, geworden... om die gemeenteraad een beetje uh, goed te leiden... Om die vergadering nee, dat, dat vind ik niet. In uh, dat, dat vind ik zeker niet. Uh, de gemeenteraad neemt echt altijd in zijn volledige verantwoordelijkheid voor de taak die ze hebben. Ik heb nooit gemerkt dat er echt spelletjes gespeeld worden of smerige dingen worden gedaan of mensen elkaar proberen pootje te lichten. Echt niet. Dat is niet aan de orde. En ook of het nou landelijke partijen zijn of, of, of lokale partijen. Uh, het zijn altijd de mensen die het doen en dat zijn allemaal... Altijd lokale mensen. Ja. En dat staat echt voorop, ook bij zo'n gemeenteraad. Men wil allemaal het beste voor de gemeente tot stand brengen. Is er iemand hier aan tafel op dit moment die het somber inziet met de collegevorming? Die denkt. Oei, oei, oei, wat lastig. Meneer Van Zanen denkt dat het wel goed komt. Ja, ik denk dat het en ook vrij slot. Hoe is dat bij jullie? Uh, We de zijn van het, het gezelschap? altijd zeer optimistisch. Dat hoort bij het ambt. maar in tegen weten weten ook zei... af en toe. Hè? Nou, maar in dit geval ja. zeker niet. Nee? Nee. Het Om, komt nee, allemaal goed. Kan geen kwaad, dus ja. nee, het komt allemaal goed. En, en mensen hebben het hart op de juiste plek en willen iets betekenen voor de gemeenschap en dat verbindt ze. En daar moet je ze ook zien uh, op te verenigen. Ja, de raadsleden, uh, waarmee u in vergadering bent in die gemeenteraad... Jan van Zanen, uh, u bent burgemeester van Utrecht. En als voorzitter van de VEG uh, heeft u gepleit voor een verhoging... He, van de vergoeding voor, ja, uh, voor uh, ja. de, de raadsleden. Ja. Uh, u kreeg steun van uh, Ahmed de burgemeester van Rotterdam... ook afgelopen weekend. Um, Krijgen ze, uh, krijgen ze uh, zo weinig betaald uh, omdat ze het niveau misschien ook een beetje te wensen overlaat. dus nee, het is, nee, dat is, dat is Het punt is dat, dat vaststaat dat de werkdruk van raadsleden is gigantisch. Uh, en, en als daar dan, als je dan kijkt naar de vergoeding, is juist voor de kleinere gemeenten, dus mm -hmm. de gemeenteraden van gemeente tot 40.000... daar is die vergoeding zo gering dat je zou moeten zeggen. En dat vindt de VNG breed hoor, dat vinden de grote en de middelgrote steden ook allemaal, daar zou je iets aan moeten doen. Ja. Daar, dat vinden de, de huidige minister. De minister ook de vorige, ook al die heeft het niet kunnen regelen. Want voorbeeld bijvoorbeeld een gemeenteraad zit in Utrecht. Wat verdient die? Die verdient, uh, ik doe het even uit mijn hoofd, rond de 2 uh, mil. Ja, worden bruto, uh, bruto. Ja. per maand ja, in het leven. Ja, Dassen, is, uh, 200 300 euro ja. en verdienen, vind ik het, uh, niet ja, het juiste. Het is een het is vergoeding. vergoeding ja. want, Man, daar zitten toch wat uurtjes werken. Laten we dat eens een keer echt in het juiste perspectief zetten. En dat maakt bijna niet uit of het nou een grote stad is of wat kleinere gemeenten... De dossiers komen langs, de complexiteit komt langs... en je moet het met elkaar allemaal maar zien te regelen. ik ben daar een groot voorstel. De LBG uitlegt dat het 19 uur per week gemiddeld is wat het raadswerk aan het werk besteedt. En daarom stoort me ook wel eens dat ze als zakkenvullers worden weggezet. Want als ze echt voor het geld zouden gaan doen... dan kunnen ze beter een krantenwijk nemen... dan hou je er net al meer aan over dan het raadswerk. Helemaal mee eens. Maar liefde liefde ik begin, ik begin daar ook even over, ja. uh, natuurlijk, omdat, uh, over de professionaliteit en over die beloning. Want gemeenten hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel meer verantwoordelijkheden gekregen. Zeker, hè? Ja. Sinds 2015 zijn ze verantwoordelijk voor de jeugdzorg, uh, de hulp voor langdurig zieken en ouderen. Dat vraagt ook wel wat van die gemeenteraadsleden. Um, is met die verzwaring van het takenpakket ook de kunde eigenlijk van dat gemeentelijk bestuur van die gemeenteraad. Is dat, is dat na land meegegroeid? Kijk, als je dat slim aanpakt met elkaar en als je de goede verhoudingen hebt, dan kun je ook een lijn, een, een, een, een verbinding leggen tussen je gemeentelijk apparaat en, en je raad. Hè? Het is helemaal niet zo gek dat gemeenteraadsleden ook gewoon een, een beroep kunnen doen op uh, ambtenaren en die kennisuitwisseling Griffie. apolitiek uh, plaatsvindt. De Griffie is een belangrijke ondersteuning ja. van de gemeenteraad. Dus als je dat goed met elkaar organiseert, kun je gemeenteraadsleden echt wel met raad en daad terzijde staan. En dat is ook een taak. Ze dus moeten moet ook allemaal lid worden van raadslid. Punt, uh, de... nu. Ja, nu. Ja. Ja. Zou ik en kennisontwikkeling onderling. En gedaan, zelf, yes. je kunt als burgemeester ook gedurende de hele periode met ze overleggen wat doen we nu aan onze eigen kennis- en kundeontwikkeling. Programma's daarvoor samen opzetten. Dat je er ook bewust investeert. En, en ook de ambtelijke ondersteuning moet goed zijn. Hè? Die moeten ja. ook de stukken schrijven, dingen maken die je in één... Wij, ja, ja. wij als college moeten ook yes. zodanig dingen neerzetten... dat het ook begrijpelijk is goed te volgen. En, en dat zijn allemaal knopjes ja. waar wij wel aan kunnen draaien. Maar kun je constateren dat de professionalisering... niet helemaal synchroon loopt met het takenpakket? Hmm. Nou, in mijn geval vind ik dat de gemeenteraad... en ik neem daar mijn petje voor af... zich echt uh, heel goed uh, haar mannetje uh, weet te staan... en zich echt uh, goed voorbereidt en met elkaar... zelfs in de regio het kleine bezel... op bepaalde dossiers een voortrekkersrol pakt. Dus wat dat betreft is het gewoon uh, niet overal kommer en kwel. Ik wil het zo... Uh, ga, dan gaan we dat afsluiten alweer, helaas. Dan is de brunch voorbij. Uh, het paasbrood ligt nog bijna onaangeroerd. En dat is niet voor niks, denk ik. Uh, dat kun je zeggen, dat, uh, het paasbrood ziet er niet zo lekker uit. Maar je kunt ook zeggen, we hebben gewoon een goed gesprek hier aan tafel. We hebben Zeker, geen tijd dat om te eten. Dat laatste mooi, mooi, is het, mooi, geval. het is nu het lonkend perspectief, dit. Ja, precies, we gaan zo uh, onszelf belonen met een heerlijk stukje paasbrood. Uh, we gaan nu even naar de nieuwsupdate van de NOS. Want in het zuidoosten van Somalië heeft terreurorganisatie Al-Shabaab... een aantal militairen uit Oeganda gedood. Ze maakten deel uit van een VN-vredesmacht... Correspondent Koert Lindijer, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Uh, het, vond, het speelde zich af op 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu. Shabab uh, voerde daar een aanval uit op vredestroepen van de Afrikaanse Unie. Uh, Als Shabab uh, liet volgens een bekend patroon... inmiddels een vrachtwagen ontploffen bij een basis van, uh, van de vredestroepen... Een vrachtwagen met explosieven die ontplofte en daarna begon de aanval. De cijfers van de slachtoffers die lopen op dit moment nog wat uiteen. Tenminste vier Oegandese vredesoldaten zijn gedood. Al-Shabaab zelf heeft het over tientallen slachtoffers aan Oegandese kant. En volgens de Afrikaanse Unie kwamen 22 Al-Shabaab-strijders om. De aanval is inmiddels afgeslagen. Ja. Heeft Al-Shabaab ook, ik neem aan dat ze deze aanslag hebben opgeëist dan ook? Trouwens? Ze hebben het opgeëist ja. en het past ook helemaal in de strijdmethodes uh, van, van Al-Shabaab. Dit soort aanvallen vinden regelmatig uh, plaats in, uh, in, in Somalië en bij die aanvallen op vredesoldaten zijn inmiddels echt al honderden soldaten... uit Oeganda, uit Kenia en uit uh, Burundi om, om het leven uh, gekomen. Bovendien doet al regelmatig bomaanslagen in de hoofdstad uh, Mogadishu. Eigenlijk bijna ieder weekend is er sprake van zo'n bomaanslag. En dat soort aanslagen vinden dan plaats op regeringsgebouwen of op hotels... waar mensen van de regering uh, zich uh, ophouden. En er vallen altijd doden bij dit soort, uh, dit soort aanvallen. Ja. Hoe sterk is Al-Shabaab nog? Als terreurbeweging is Al-Shabaab nog steeds een zeer geslaagde groep, denk ik, en zeer gevaarlijk. En zeer gevaarlijk. Vorig jaar uh, ontplofte er een uh, vrachtige van Al-Shabaab uh, in Mogadishu. Daarbij vielen 500 burgerslachtoffers. Dat was de grootste aanslag ooit, een terreuraanslag ooit, in Afrika uh, gepleegd. Shabab controleert minder grond uh, dan voorheen. Hij heeft grondgebied moeten prijsgeven aan die vredesmacht, maar is dus sterker geworden als uh, terreurbeweging. En onder Donald Trump. Uh, wordt Al-Shabaab ook regelmatig gebombardeerd uh, door drones die opstijgen vanuit Amerikaanse bases dus in, in Djibouti. Maar Al-Shabaab als terreurbeweging is heel, heel hardnekkig. Dankjewel, correspondent Koert Lindijer. Uh, het zuidoosten van Somalië is dus uh, opgeschrikt door een aanslag van terreurorganisatie Al-Shabaab. Een aantal militairen uit Oeganda zijn gedood. Die maakten deel uit van een VN-vredesmacht. Ja, wij zijn uh, uh, in de afrondende fase van deze paasbrunch gekomen. Vier burgemeesters ze waren de afgelopen twee uren te gast. Er komen ongetwijfeld nog veel uitdagingen op jullie af. Meneer Van Zane, ik moet nu opeens denken aan woorden... die u heeft gebezigd in een interview niet zo heel lang geleden. Namelijk, het is een raar vak. Ja, dat is het ook. Het is een raar vak. De mensen verwachten heel veel. Je kunt ook heel veel. Maar eigenlijk ga je nergens over. En toch verwacht iedereen dat je overal over gaat. En dat denken journalisten ook. Zelfs hele bekende collega's van u. Ja. En je weet nooit hoe de dag van morgen eruit ziet. Nee, Zelfs het volgende dagdeel niet. En toch vinden we het stiekem allemaal een geweldig vak. En doen we het zo graag. Dus het is, het is toch een beetje bijzonder. Maar, is wel een raar ja, vak, hoor. maar waarom ja, is het nou eigenlijk zo mooi? Waardoor je kunt zeggen, ja, het is iets met mensen. Maar dan kun je ook wat anders gaan doen. Het is juist een diversiteit. En je kunt iets betekenen. En dat maakt het zo. Zo interessant. Ja. Nou, goed, jullie zijn, dat hebben we geconstateerd, al lang niet meer uh, de notabelen met de ambtsketen, uh, Maar uh, crimefighter, crisismanager, modern bestuurder uh, die de boel bij elkaar moet houden. Wat is eigenlijk jullie eigen ambitie in de nabije toekomst? Jan van Zanen van Utrecht, gaat u voor een tweede termijn? Um, dat zal ik vertellen als het me gevraagd wordt. En als ik het u nu vraag? En als je het nu vraagt, dan ben je voor je beurt. Het is nog twee jaar, bijna twee jaar. De gemeenteraad gaat erover. De commissaris gaat het ongetwijfeld een keer aan me vragen. Maar ik maak het goed. Vind het een geweldig vak. En doe het graag en hou van mijn stad. Ja, antwoord is dus ja. Goedemiddag. <laughs> Pieter Smit uit Aldam. wat zijn uw ambities verder, behalve Op promoveren? Sv. Heel veel aan toe te voegen. Uh, ik zit nu uh, uh, ja, bijna twee jaar in de tweede termijn. Uh, ik ben begonnen met een promotie. Uh, dus wat dat betreft kom ik mijn tijd goed door. Dus laat mij nog maar even zitten. U zit daar goed. Geels Jan Boelhouwer. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? De gemeenteraad heeft mij voorgedragen voor herbenoeming. Dat is uh, in oktober aan de orde. En dan kan ik nog tot maart 2020 blijven zitten. Want dan word ik 70 en dan en eindigt hebben. het nee, automatisch. Ja, en, en dan gaat u genieten van een welverdiend pensioen? Nou, dat weet ik nog niet. Uh, ik nee. ben nog niet helemaal aan uh, uh, rusten uh, toe en achter de geranium zitten. Ja. Petra Das, ik wil Bezel niet tekort doen. Uh, maar u ook niet. Heeft u nog ambities verder om een om wat grotere gemeenten te gaan leiden? Net in de tweede termijn. Uh, ik geniet nog elke dag van het werk wat ik doe. Ik heb twee opgroeiende <lacht> kinderen. Dus uh, sta me toe dat ik leef bij de dag. En ik zie wat de toekomst ooit brengt. Je zit, zit daar voorlopig ja. goed. Iemand wat een mooie <lacht> Ja. Goed, in ieder geval om 12 uur geen alarm. Hoorde ik net uh, in het nieuws. Ja, dat Zijn jullie daar nog bij betrokken? <lacht> Ja. Jan Boehouwer? Nee, We moeten maar eens uit, uh, uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat weer komt. Want ja. Het nee, moet wel werken. Pasen te maken. Nee, vandaag is Pasen te maken. Vandaag is Pasen. Vandaag is Pasen. Oh, okay. Uh, okay. En eerder ja. deden die het niet ja. vanwege de veranderende zomertijd. Ik ga jullie danken dat jullie op deze ja, tweede paasdag ja. wilden aanschuiven... om te praten over jullie vak, of jullie ambt. En uh, wie weet treffen we elkaar nog eens een keer in deze samenstelling uh, in Pasen. Hè? Bijvoorbeeld uh, over een paar jaar. Ja, okay. En dan kijken we hoe de vlag erbij hangt. Ja. Laat het groot, we zijn aan het einde gekomen van deze paasbrunch. Sven Kokkoman, goedemorgen. Goedemorgen. Eén 1 op één. Eén op één. zometeen met de leider van GroenLinks in Amsterdam. Want die gaat morgen onderhandelen over het nieuwe collegeakkoord. Uh, en uh, voor het eerst uh, is GroenLinks daar de grootste. Net als in een aantal andere gemeenten in Nederland. Meer dan tien. Ik geloof dertien uit mijn hoofd. En dat betekent misschien ook nog wel iets voor die andere gemeenten. Wat gaat er veranderen voor Amsterdam? Daarover gaat het zometeen in. Eén op één. Oké, okay, ik ben benieuwd. En aangeschoven is inmiddels ook Jan van der Putten. Dag. NPO Radio 1. Voor de hoofdpunten van het nieuws. Ja, de Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt dat Spanje zich steeds meer autoritair opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland met een politicus van de partij Die Linke en die heeft dat gesprek opgenomen. Puigdemont werd ruim een week geleden opgepakt bij de Deense grens. China heeft importheffingen ingevoerd voor Amerikaanse producten. Die worden 15 procent duurder en die maatregel is een reactie op heffingen in Amerika op producten uit China, zoals staal. Ja, u hoort het goed, straks om 12 uur is er geen luchtalarm, want het is tweede Paasdag, Dan wordt het niet getest vorige maand. Was het op veel plaatsen ook niet te horen. Maar dat was een probleem met digitale klokken. En in Dierenpark Wildlands in Emmen is een olifantje geboren. Een mannetje. Hij heet Mauk en hij weegt 100 kilo. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen beginnen in Amsterdam de onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord, zeg maar een regeerakkoord voor de hoofdstad voor de komende vier jaar. De voortrekkersrol is, net zoals in meer dan tien andere gemeenten in dit land, weggelegd voor GroenLinks. En meer in het bijzonder voor de voorman van die partij in Amsterdam, Rutger Groot-Wassink. Communist in hart en nieren, en daar is hij nog altijd trots op, stemde ooit op de trotskistie... Trots een socialistische arbeiderspartij die jarenlang de revolutie predikte... desnoods met geweld. Niet bepaald een moderne, verlichte bakfietssocialist dus. Uit uh, het meet upkamp kamp van Jesse Klaver. Hoewel de fietsers ruim baan krijgen als het aan hem ligt... geen auto meer in de binnenstad, weg met 10.000 parkeerplaatsen. Hoe je dat denkt te gaan betalen is nog niet helemaal duidelijk. Kraken moet weer mogen en hij wil vastgoedjongens aanpakken... die speculeren op de woningmarkt... waardoor te veel mensen geen betaalbaar huis meer kunnen vinden. Wat gaat er de komende jaren? allemaal veranderen in de hoofdstad nu links het daar de komende tijd voor het zeggen heeft naar het zich laat aanzien en wat betekent dat dan misschien ook nog wel voor die andere gemeente waar groenlinks de scepter gaat zwaaien. Rutger Grootwassing, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u de Trotsky aan de Amstel? <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik uw, uh, uw vaardigheid om een karikatuur van iemand te, te maken buitengewoon uh, waardeer. Dat is heel knap, uh, maar dat is natuurlijk volstrekt Larry Cook wat u allemaal verkondigt. Hoezo? Uh, uh, nou, kijk, dat ik één uh, keer op uh, Saprebel gestemd heb toen ik net mocht stemmen. Zegt verder volgens mij helemaal niks over mijn uh, politiek. En ik laat me graag beoordelen op het politieke programma dat we neergelegd hebben. En als ja. je gewoon kijkt naar wat deze stad nodig heeft, dan zie je dat we op het gebied van verduurzaming echt grote stappen moeten zetten dat we de ongelijkheid moeten bestrijden... Ja. en dat deze stad wel wat democratie kan gebruiken. Ja. Maar eh, toch nog even die karikatuur. U bent toch communist, of niet? Nee. Hoe komt u daarbij? Nou, dat lees ik overal. U hebt daar nooit afstand van genomen. U komt met een gebalde vuist als communistisch overwinningsteken... het podium op. Uh, u ja, gaat meneer meneer binnenkort u bij, een, een, bij een Marx-festival een toespraak houden? Nou, u weet toch ook wel dat u niet alles moet geloven... wat in de krant staat, meneer Kokkeman? Uh, nee, maar hebt u ooit afstand genomen van het communisme dan? Uh, nou, ik zou ook niet weten waarom ik afstand zou moeten nemen... van het communisme als ik er nooit een geweest ben. Dat is toch volstrekt een larikoek? U bent nooit een communist geweest? Nee. En u hebt er ook niks mee te maken? Uh, nee, maar als u mij vraagt of bijvoorbeeld... Uh, de geschriften van Marx uh, interessant zijn... ja, wel zeker. Omdat als je kijkt hoe bijvoorbeeld kapitaal zich ook in uh, Amsterdam... Uh, nou, bezighoudt op de woningmarkt... dan denk ik dat het buitengewoon interessant is om te zien... dat je natuurlijk wel zeker monopolieposities hebt... en dat je, nou ja je wel daar zorgen over mag maken. Ja, Goed, uh, geen communist dus. Uh, dan hebben we dat rechtgezet. Ik heb nergens gelezen dat u de afstand van hebt genomen. En uh, u nogmaals, u geeft dan een toespraak op het uh, Marx-festival eind deze maand. Dus uh, dat niet te ja, min. Dus, nee, maar dus, dus wat zegt dat dan? Uh, nee, maar ik vind dit echt heel vervelend. Want wat u nu aan het doen bent, dat slaat echt nergens op. Uh, dat ik kom op een festival, ja. wat het Marxisme-festival heet... om te praten over wat linkse politiek is. Dat ja. zegt toch helemaal niks? Als u bij de EO iets doet, dan maakt dat toch u ook niet tot een gereformeerd iemand. Ik vind ja. deze vergelijking echt buitengewoon vervelend. Nou ja, ik, moet u ik neem, ik, het gaat om uw politieke stellingname, en uw politieke achtergrond. En ik lees overal dat u communist bent. En u hebt dat nooit ergens tegengesproken. Nou, ik, heb, ik heb dat werkelijk nog nooit ergens gelezen. Dus uh, ik weet het niet, maar als u... Nou, ik heb hier een hele partij, hele nou partij, nou ja, partij papier voor me. Even, even nou, laten we nou... Of we gaan dit gesprek gewoon op een normale manier doen. Of ja. ik heb hier gewoon helemaal geen zin in. Want ik heb helemaal geen zin om door u steeds geframed te worden op een bepaalde ik manier. Ik probeer u niet te framen. Ik probeer te toetsen of, uh, uh, of dat beeld van u dan uh, blijkbaar waar is of niet. Ik heb u net al gezegd dat dat niet waar is. Dat goed. ik dat nooit geweest ben. En ja. uh, dat ik daarom ook het volstrekt onzin vind om er afstand van te nemen. En u blijft erop doorgaan. Dat mag, hè. dat is uw goed recht als journalist. Ja. Maar is is ook mijn goed recht om dat steeds recht te zetten. Goed, dat hebt u dan bij deze gedaan. We gaan praten. Welkom bij 1 op 1. Hoe gaat u uh, het probleem van de mokromafia aanpakken? Nou ja, kijk, een van de dingen die je daar ziet... en dat is ook wat wij uh, onlangs nog in de Raad besproken hebben... is dat ook onze hoofdcommissaris Aalbersberg heeft aangegeven... dat we echt structureel te weinig rechercheurs hebben. En we hebben daar meermaals ook bij de minister uh, om meer capaciteit gevraagd. Omdat wat je ziet is dat uh, eigenlijk de politie te druk is met het oplossen van liquidaties en de onderliggende oorzaken van de georganiseerde misdaad... en de onderliggende structuren, ja. dat ze daar eigenlijk te weinig capaciteit voor hebben om dat aan te pakken. Dus ik vind dat een nieuw gemeentebestuur daar geld in moet steken... maar ik vind ook dat een kabinet dat moet doen. Ja, uh, dat laatste, dat vindt het kabinet trouwens zelf ook. Daar zijn de gesprekken over uh, bezig. Uh, vind, zou u zeggen dat het Mokro-Mafia-probleem een van de grootste problemen van de hoofdstad is op dit moment? Ik denk dat georganiseerde misdaad in uh, een heleboel plekken in Nederland... een groot probleem is. En als je ziet de geweldsgolf die we recentelijk uh, in deze stad hebben gezien... die grote invloed heeft op buurten, die heel veel mensen schrik aanjaagt... denk ik dat het een heel groot probleem is waar een nieuw college... hoe dan ook, ja. uh, wat tegen zou moeten doen. Ja. Waarom lees ik er dan met geen letter over in uw verkiezingsprogramma? Nou, kijk, we hebben een, uh, gekozen voor een kort verkiezingsprogramma waar ook op andere thema's niet per se iets staat. Uh, we hebben ook de laatste tijd eigenlijk gezien dat er weer een, uh, een versnelling of een verharding uh, is opgetreden. Dit verkiezingsprogramma is vorige zomer ongeveer geschreven. Ja. ja, en dan heb je op sommige punten ben je niet altijd uh, uh, helemaal up-to-date. Nee, maar toen we was het, het probleem ook, uh, van die, die mafia aan... er ook al. De liquidaties waren er toen toch ook al? Ja, maar kijk, ik denk dat dit, uh, zoals u weet, is veiligheidsbeleid iets wat vooral bij een burgemeester ligt. We hebben de, zowel de vorige burgemeester Eberhard van der Laan als waarnemend burgemeester uh, Jozias van Aartsen hier altijd erg in gesteund. Ja. En uh, als je dingen steunt, dan hoef je ze ook niet altijd op te schrijven. Nou ja, u pleit wel voor meer politie bijvoorbeeld tegen hate crimes. Hè? Dus uh, uh, mensen die bijvoorbeeld uh, het slachtoffer worden van een racistisch delict. Uh, u pleit voor minder camera toezicht, dat wil zeggen, camera toezicht alleen als het strikt nodig is. Is. Kun je nou niet zeggen dat dat camera toezicht er juist in dit geval bij heeft geholpen om uh, een, een verdachte van de laatste liquidatie snel te vinden? Nou, dat zou kunnen. Kijk, cameratoezicht is een uh, probleem waar je niet heel makkelijk uh, uh, zo besluiten over moet nemen. Even voor de helderheid. Camera's lossen uh, voorkomen niks, maar helpen soms bij de opsporing van daders. Mm. En ik ben helemaal niet uh, per se tegen camera toezicht. Het gaat erom, is het proportioneel en is het verstandig? En op een heleboel plekken in de stad hebben we camera's waar GroenLinks ook grote voorstander voor is. Denk bijvoorbeeld aan het uh, stationsgebied of bij metrostations. Ja. Maar ik vind wel dat je steeds opnieuw de afweging moet maken. Is het nou proportioneel om deze camera in te zetten? Ja. Nou, ik lees onder punt 6 op pagina 30. Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden en noodverordeningen worden enkel in uiterste noodzaak en tijdelijk ingezet en getoetst op effectiviteit en rechtsbescherming. Dat ja, staat dat in uw verkiezingsprogramma. Een ja, dat is toch een buitengewoon verstandig uh, uitgangspunt. Nou ja, behalve als blijkt dat je dat cameratoezicht meer nodig hebt dan nu je het hier opschrijft, bijvoorbeeld om de problemen met die mokromafia aan te pakken. Ja, maar dat is nou juist zo'n uh, zo uitzonderlijke situatie die u schetst. En dan kan dat dus prima. We hebben uh, daar ook met de waarnemend burgemeester recentelijk contact over gehad om uh, op een aantal plekken dat, uh, dat te doen. Maar vergis u niet, hè, camera's uh, gaat misschien een afschrikwekkende werking vanuit. Maar het is absoluut niet zo dat ze misdaden voorkomen. Nee, maar bij de opsporing kunnen ze wel helpen. Dat is de afgelopen dagen wel gebleken. Ja, zeker, maar daar ben ik ook blij mee. Goed. Um, u wilt een speciale politie-eenheid tegen hate crimes. U zegt net, we willen ook meer rechercheurs, meer politie uh, voor de, uh, tegen die mokro-mafia. Hoeveel politiemensen wilt u dan extra? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, Albersberge, de hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, heeft het wel eens gehad over uh, tientallen, misschien nog wel meer. Mm. Kijk, ik denk dat dat ook aan de politie is. Ik vind dat politiek heel voorzichtig moet zijn om op de stoel van de, de politie te gaan zitten. Maar u wil wel uh, een eenheid tegen hate crimes. Met andere woorden, als u daar extra agenten voor wilt, het moet het uit de lengte of de breedte komen. Dus wat is dan belangrijker, nee, die mocromafia nee, of die hate crimes? Nee, nee, maar nou maakt u een denkfout als ik u mag corrigeren. Want een agent is wat anders dan een rechercheur. Oké, okay, uh, politiemensen. Is... Nee, maar dat is wel echt een wezenlijk verschil. Want waar wij vooral tekort aan hebben... is gewoon echt goede, ervaren rechercheurs... die kennis hebben van georganiseerde misdaad... en uh, ja. die kennis hebben van internationale netwerken. Ja. En daar hebben we de, het grootste tekort aan. Dus daar zou wat mij betreft ook de prioriteit moeten liggen. Juist. Maar het sluit niet uit dat je die twee dingen ook samen kunt doen, hoor. Uh, als er genoeg politiemensen te vinden zijn dan? Nou, dit is meer een kwestie van financiering. Want we hebben gezien dat de vorming van de nationale politie... door uh, vorige kabinetten... Uh, zeker een partij als de VVD... die altijd hoog opgeeft over veiligheid... heeft daar natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in. heeft met de vorming van de nationale politie... een zware wissel getrokken op bijvoorbeeld... de politiekorps in Amsterdam. En ja. dat is desastreus verlopen. Niet alleen zijn er heel veel bureaus gesloten... wat buitengewoon slecht is, omdat je daarmee ook... je die voeling eigenlijk met wijken verliest. Maar gewoon het aantal rechercheurs is gewoon afgenomen. Dat is slecht. Ja, uh, maar goed, dat betekent dus ook dat er een krapte is op die politiemarkt... om het zo te zeggen, namelijk dat niet elke wens om extra politiemensen... of het nou uh, petten zijn of uh, rechercheurs zal worden ingewilligd. Dus dan is de vraag, waar ligt dan de prioriteit? En u zegt net dus bij de mocro en niet bij die speciale eenheden tegen hate crimes. Ik zou het uh, prefereren als u gewoon spraakt over... Uh, spreekt over georganiseerde misdaad. Want er zijn in Amsterdam verschillende misdaadcircuits... en verschillende vormen van georganiseerde misdaad. Ja. Het heeft geen zin om daar één groep uit te lichten. Er zijn meerdere groepen... Nou, het, zijn gevaarlijk. het spijt me zeer, maar de afgelopen dagen hebben we toch echt gezien... dat het een specifiek probleem is van die Mokromafia. Ja, daar daar, daar zijn alle weg. deskundigen en alle politiemensen het over eens. Vindt u het ja, dan, dan? Vindt dan u, vindt u ook het ook helemaal niet voor weg. Maar de, het probleem is nou juist dat wij ook andere groepen hebben... die misschien net wat minder uh, in het zicht ook uh, georganiseerde misdaad uitvoeren. En plegen die, die ook liquidaties? Bedreiging zijn ja. Zoals? Nee, volgens mij heeft het niet veel zin om daar nu op in te gaan. Nou, u uh, komt er zelf ben... mee, dus ik wil graag weten nee, welke hoor. groepen dat dan zijn. Nou ja, dan gaat u toch vooral eens praten met onze politie. We hebben groot nee, probleem met Nee, ik praat de met de missen. grootste politiekvertegenwoordiger in Amsterdam... Ja, die heb, morgen gaat onderhandelen net... over een collegeakkoord. Ik heb u net gezegd dat uh, wij deg wel degelijk een probleem hebben met de mokromaffia, Maar laten we ons ook niet blindstaren alleen op de mokromaffia, Omdat we in deze stad jammer genoeg heel veel structuren van georganiseerde misdaad hebben. Ja. Die het allemaal uh, uh, verdienen om aangepakt te worden. Maar goed, uh, alle deskundigen die zijn het erover eens dat de afgelopen dagen echt een nieuw hoofdstuk is uh, opengemaakt. In uh, de georganiseerde criminaliteit in dit land. En dat dat dus echt samenhangt met die mokromaffia. Maar ik heb u net al gezegd dat ik vind dat we daar de hoogste prioriteit aan moeten geven. Goed. Uh, u vindt ook dat de binnenstad uh, autoluw moet worden. Dat wil zeggen autovrij, zelfs uh, volgens het verkiezingsprogramma, toch? Jazeker. Uh, 10.000 parkeerplaatsen schrappen. Nou, we hebben in ons verkiezingsprogramma staat 10.000 parkeerplaatsen in de hele stad. Dat ja. is niet alleen voorbehouden aan de binnenstad, maar ja. ik denk dat een ieder ziet dat de drukte van de binnenstad uh, en de dominantie van de auto daar, dat het zowel voor de leefbaarheid als voor de luchtkwaliteit, waar ja. het gewoon goed zou zijn om uh, de auto uit delen van de binnenstad te weren. Ja. Ja. Is dat ook echt een van de hoofdpunten van de onderhandeling uh, vanaf morgen? Nou, dat is een heel belangrijk onderdeel. Het is overigens ook een maatregel die een groot deel van de Amsterdammers steunt... Uh, op basis van onderzoek. Uh, dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En volgens mij is eigenlijk... Ook hier geldt dat uh, de tijd uh, uh, in ons voordeel is geweest. Omdat als je kijkt naar zelfs de VVD, wat toch een rechtse partij is... Uh, zegt, oké, okay, uh, autoluw en autovrij is de toekomst. Uh, zij hebben alleen een wat minder hoog tempo uh, uh, in hun hoofd. Maar mm. dat het moet gebeuren en dat de auto een minder dominante plek... in onze stad moet krijgen, is volgens mij geen discussie meer. Nee. Belangrijk punt dus bij de onderhandeling is het wat u betreft ook een breekpunt. Ik formuleer geen breekpunten omdat u dat geen breekpunt vindt of omdat u dat niet van tevoren doet? Omdat ik niet aan dat soort kinderachtige spelletjes meedoe. Het is toch geen kinderachtig spelletje. Dit is gewoon een normaal onderdeel van een politieke onderhandeling. Ja, maar ik vind het een kinderachtig spelletje om op een radio een, uh, een breekpunt te formuleren. Waarom? Uh, mensen die op u gestemd hebben en mensen die in de stad wonen, die willen misschien wel weten waar ze aan toe zijn. En hoe belangrijk dit punt voor u is in de onderhandelingen? Ja, maar mensen die op mij gestemd hebben... Uh, die weten dat dit een heel belangrijk punt is. Maar nogmaals, ik ga niet op de radio breekpunten formuleren. Goed, dat is u goed recht. Uh, maar ik mag er wel naar vragen, toch? Dat is heel goed recht. Mooi zo, dan hebben we dat in ieder geval uh, uh, vastgesteld samen. De vraag is wel of het betaalbaar is. Want ik had uw collega uh, van GroenLinks, dat wil zeggen de wethouder in Utrecht... een tijdje terug in deze uitzending. En die zei, elke parkeerplaats die je opheft in haar gemeente kost 40.000 euro. Als u er 10.000 wil schrappen, dan kom je op 400.000 euro. Bijna een half miljard. Ja. En hoe gaat u dat betalen? Nou, kijk, ik denk dat er... Uh, dit is natuurlijk niet iets wat je vandaag op morgen doet. Dat is stapsgewijs. Maar wat mij betreft vinden wij ook... En dat is ook geen geheim, maar staat gewoon in ons verkiezingsprogramma... Dat je het vergunningstarief uh, uh, ook stapsgewijs moet vergroten. Maar ik zou graag de VVD-wethouder uh, in deze stad... Want laten we toch vooral over Amsterdam praten... Erik van den Burg aanhouden. Mm -hmm. uh, geld speelt in deze stad geen enkel, is geen enkel probleem. Dus dat half miljard kunt u makkelijk betalen? Nou ja, als je het op termijn uh, rekent, want dit is nogmaals, dit is niet iets wat je morgen direct doet. Dan moet je heel zorgvuldig naar kijken, ook in overleg met ondernemers, met buurtbewoners. Dan is dat te betalen. Maar goed, binnen hoeveel tijd wilt u dan die 10.000 parkeerplaatsen gerealiseerd hebben? Althans het schrappen daarvan. Nou, ik zou willen dat we een groot deel van die 10.000 parkeerplaatsen... nou, toch wel ergens in de komende vier jaar uh, gaan realiseren. Ja, dat ja. is natuurlijk wel de inzet. Ja, maar dat kost dan toch honderden miljoenen? Nee, maar de situatie in Utrecht en Amsterdam zijn in die zin niet uh, vergelijkbaar, denk ik. Ik heb andere doorrekeningen gezien vanuit het kabinet van, uh, van, van de BMW in Amsterdam, waar echt wel veel lagere bedragen terecht zijn. Ja, 40 voorkomst. miljoen wordt ook over gesproken. Nou, dat is, lijkt me een prima behapbaar bedrag. Ja, dus wat, wat u betreft, is dat geld er? Nee, dat geld is er. Dat is niet wat mij betreft, dat geld is er. En waar komt dat vandaan dan? Nou, we hebben onder andere een mobiliteitsfonds... wat uh, oploopt tot, uh, ik meen, in 2020 100 miljoen. We hebben een vereveningsfonds, we hebben structurele meevallers... we hebben incidenteel geld. Dus uh, uh, ik denk dat uh, 40 miljoen is een groot bedrag... waar je natuurlijk voorzichtig mee om moet gaan... maar dat is niet een bedrag waar je in Amsterdam... nou enorm de kriebels van krijgt. Ondernemers, met name winkeliers in de binnenstad... die doen een dringend beroep op u om dat vooral niet te doen... Nee, dat is flauwekul. Uh, nou, dat heb ik handel... toch echt ook gelezen. Ja, maar detailhandel Nederland zegt dat. Ik ben in heel goed overleg met uh, ondernemers in de binnenstad. En die zeggen, het is heel verstandig dat wij langzaam de auto op grote delen uit de binnenstad gaan weren. Zij zien bijvoorbeeld ook dat uh, hè, het toch eigenlijk wel raar is dat je vanaf de ring uh, met de auto tot aan het monument op de Dam kunt rijden. En sterker nog, heel veel binnenstad, uh, de, de georganiseerde ondernemers in de binnenstad, die zeggen, wij zien dit wel zitten, want zij weten ook dat klanten die niet met de auto komen over het algemeen meer geld uitgeven. Wat zij wel willen is dat het in goed overleg met hen gebeurt. En dat lijkt me een heel terecht punt. Enig idee voor de, voor wat betreft de consequenties voor de werkgelegenheid... als u deze plannen doorvoert? Nou, Als je kijkt naar de werkgelegenheid... dan uh, zal dat waarschijnlijk weinig effect hebben... omdat uh, de omzet van winkels waarschijnlijk alleen maar gaat stijgen. Uh, dus het effect op de werkgelegenheid verwacht ik zeer, maat, zeer beperkt. U wilt ook een kolencentrale sluiten... en kolenoverslag in de Amsterdamse haven afschaffen. Klopt ook, hè? Zeker. Uh, hoeveel banen zijn daarmee gemoeid? Uh, dat weet ik niet direct hoeveel banen daarmee gemoeid zijn. Maar uh, ik denk dat je... Uh, Bijvoorbeeld die mensen die werkzaam zijn in de kolenopslag. Die kun je heel goed omscholen tot weer iets anders. En, uh, tot wat dan? Ik denk dat, het heel... nou, dat hangt een beetje af van wat mensen persoonlijk kunnen. Hè? Daar kun je, juist als je daar goed in investeert kun je mensen daar heel goed bij helpen. Ja. Kijk, het is glashelder dat de fossiele industrie in de haven uiteindelijk zal moeten verdwijnen. Uh, omdat als we de doelstelling van de, het klimaatakkoord van Parijs willen halen... Uh -huh. dan is dat onvermijdelijk. Dus uh, uh, ik denk dat we dat ook weer in gezamenlijkheid met ondernemers moeten doen. En dat betekent dat je ook met personeel in gezamenlijkheid kijkt... Nou, hoe kunnen we jou op een andere manier duurzaam inzetbaar houden. Ja. Hebt u daar ook de kosten van doorgerekend? Namelijk wat dat kost om al die mensen om te scholen. En, en hebt u serieus gekeken of er dan alternatieve banen zijn voor deze mensen? Op dit moment is er vrij veel werkgelegenheid in Amsterdam. Dus die alternatieve banen die zullen er zijn. Ik heb op dit moment niet een kostenplaatje klaar liggen. Uh, maar ik heb uh, veel contact met uh, de ondernemersvereniging in de haven, de ORAM. Die daar uh, met mij heel graag over door willen denken. Goed. Um, dan uh, het grotere plaatje. En uh, met name de, de eerlijkheid op de woningmarkt. Uh, zoals ik dat lees in het verkiezingsprogramma. Dat zal ook een belangrijk punt van onderhandelingen zijn neem ik aan de komende dagen toch of niet? Dat neem ik aan. Ja. In ieder geval, wat u betreft, of niet? Ja, nee, maar de woningmarkt is een van de onderwerpen waar we in deze verkiezingscampagne buitengewoon veel over gediscussieerd hebben. Dus ja, ja dat is zeker van invloed. Ja. En u ergert zich mateloos, als ik het allemaal goed heb gevolgd, aan de speculanten op de huizenmarkt. Dat klopt ook, toch? Um, ik laat de kwalificaties... die u kiest maar even bij u. Uh, waar het volgens mij om gaat... is dat wij zien dat, uh, dat, er, dat huizen... steeds vaker als beleggingsobject worden gezien. Niet ja. primair als... Uh, als woonbestemming en dat betekent dat huizen worden opgekocht, uh, al dan niet verkamerd en uh, worden verhuurd tegen de hoogste bieden waarmee ze een prijsopdrijvend effect hebben. Ja. En als je ziet de, de gekte op de Amsterdamse woningmarkt, ja, dat is niet iets waar, uh, waar ik gelukkig van word. Omdat het betekent dat bijvoorbeeld starters en mensen die net wat minder inkomen hebben geen plek meer kunnen vinden. Ja. En wat gaat u eraan doen dan? Nou, een van de dingen die, waar denk ik al wel een meerderheid voor in de gemeenteraad van Amsterdam te vinden is, is een woonplicht. Dat betekent dat je nog vrij beperkt uh, uh, huizen kunt aankopen om te verhuren. Maar een ander ding is gewoon een vergunningsplicht voor verhuur, waardoor we ook afspraken kunnen maken over uh, nou ja, tegen welke huurprijs kan dat dan, welke segmenten. Uh, en daar zijn allerlei maatregelen voor te bedenken. Ja, en woonplicht wil dus zeggen dat als iemand een pand koopt in Amsterdam, dat hij daar dan ook daadwerkelijk zelf moet gaan wonen. Ja, of hij kan het verhuren tegen een uh, tarief... Uh, wat redelijkerwijs uh, in de Amsterdamse woningmarkt past. Juist, dus uh, al die vastgoedjongens die veel uh, panden kopen als investering... die kunnen dat blijven doen als ze maar een fatsoenlijke huur heffen. Bijvoorbeeld. Dus dat is ook de boodschap aan prins Bernhard? Ga, ga, ga door met wat je doet uh, als je maar een fatsoenlijke huur uh, uh, heft. Nou, dit, dit, is een, dit is een wat ingewikkelde individuele casus. Uh, want we hebben al een vergunningsplicht gehad. Uh, en niet elke uh, uh, huizenbezitter houdt zich daar aan. Maar ja, daar uh, moet je natuurlijk wel gewoon goede afspraken mee maken. Ja, wat is uw boodschap eigenlijk aan zijn adres? Geen flauw idee. Ik heb niet een boodschap aan één individuele verhuurder. Uh, ik vind het ook een beetje ongemakkelijk om hem er nou uit te lichten. Er zijn in deze stad velen die huizen verhuren. Sommigen doen dat heel netjes, anderen doen dat wat minder netjes. En mensen die huizen op een wat minder nette manier uh, verhuren... ja daar moeten we op handhaven. Dan moeten we zorgen dat ze zich netjes aan de regels houden. Goed, maar uh, investeren in vastgoed... dat uh, kan dus ook wat u betreft en onder uh, uw gezag in de toekomst als mensen maar fatsoenlijke huren heffen. Ja, wij, wij moeten gewoon kijken naar het bredere belang... van het betaalbaar houden van de woningmarkt in Amsterdam. En uh, op zich is, is vastgoedbezit niet per se erg... mits dat uh, niet een effect heeft op de rest van de markt. Staat er nog veel leeg eigenlijk in Amsterdam? Nee, niet heel veel. Nee, want ik lees ook dat u kraken weer wilt toestaan. Maar waar moet je dan gaan kraken als er niets meer leeg staat? Nee, wij vinden niet dat je... Kijk, de kraakwet is een beetje een, uh, een rare wet. Het is eigenlijk de wet op kraken en leegstand. En wat we zien is dat leegstandsbeheer zelden wordt toegepast. Uh, wij vinden dat je daar intensiever op, uh, op zou moeten handhaven. Hè. Nu we, zien we wel dat er soms panden zijn die door... Uh, beleggers, lange tijd leeg uh, uh, worden gehouden, uh, in de hoop ze dan later tegen een hogere prijs te verkopen. Uh, ik vind dat we als gemeente daar met de leegstandswet in onze hand meer gebruik van zouden moeten maken. Maar als u mij vraagt, uh, kijk, ik vind het kraakverbod alleen vind ik gewoon een, een, een, een merkwaardig, maar dat is uh, altijd te bezien in samenhang met die leegstandswet. U gaat uh, als deze onderhandelingen slagen uh, met een linkse coalitie aan de slag. Uh, met D66, die dan voor het gemak uh, ook maar even links wordt genoemd. Uh, er zijn anderen die er anders over denken. In elk geval D66, maar ook de SP en de Partij van de Arbeid. Het zijn allemaal partijen die op verlies stonden bij de uh, afgelopen verkiezingen. Waarom gaat u met verliezers in zee? Dit is toch een buitengewoon merkwaardige uh, stellingname. Want waarom zou de stem van een partij die, die verloren heeft, minder waard zijn dan een stem op een partij die gewonnen heeft. Even, als ik het gewoon bekijk, dan kan ik toch niet anders dan concluderen dat bijvoorbeeld een D66, wat nog steeds acht zetels heeft in de Amsterdamse gemeenteraad, Zeker. veel populairder is in deze stad dan um, noemen ze iets Forum voor Democratie. Ja, maar Denk bijvoorbeeld zit niet bij die collegeonderhandelingen, terwijl dat een nieuwkomer is met toch ook best wel een aantal zetels. Uh... Ja, maar ik heb eerder over Denk gezegd uh, uh, dat ik het onwaarschijnlijk acht om met hen samen te werken. Goed, uh, dan komen we op de verdeling van de posten. Klopt het dat u zelf hebt gezegd dat u wel wethouder wil worden? Dat is correct. Ja, ik check het maar even, want niet alles wat in de krant staat klopt. Zoals u net zelf zei, waar wilt u wethouder van worden? Ik zou het buitengewoon interessant vinden... om wethouder werk, inkomen en armoede bijvoorbeeld te worden. Maar wat ik al zei, ik vind ook het, het zorgen dat bewoners... veel meer betrokken zijn bij besluitvorming en zorgen dat dat burgers veel groter zeggenschap over hun directe omgeving hebben... Hè? dat democratiseringsproces, dat is iets wat, uh, wat ik zeer interessant vind. Ja. Um, hoeveel wethouders denkt u te kunnen leveren eigenlijk? Dat weet ik nog niet. En hoeveel van die wethouders moet procentueel vrouw zijn? Nou, minstens de helft lijkt me. Uh, waarom is Femke Halsema niet geschikt om wethouder te worden? Tenminste, dat begrijp ik dat uh, uw collega uit de Amsterdamse uh, GroenLinks dat heeft geroepen. Oh, ik denk dat zij buitengewoon geschikt is, maar ik denk dat zij op dit moment geen belangstelling heeft om wethouder te worden. Zij de... is in, in ieder geval niet iemand waar ik recentelijk mee gesproken heb over uh, het wethouderschap in Amsterdam. Nee, wel over het burgemeesterschap van Amsterdam? Nee. Ook niet. Van welke nee. signatuur zou wat u betreft de burgemeester van Amsterdam moeten zijn? Oh, geen misverstand. Ik hoop dat uh, heel veel... Uh, uh... GroenLinksers reageren op de vacature die binnenkort ontstaat... om een om burgemeester van Amsterdam te worden. Ik wie? zou dat fantastisch vinden. Ja, Wie is wat u betreft de beoogde kandidaat? Ik heb niet één beoogde kandidaat, maar laat er ook geen misverstand over bestaan... dat ik het fantastisch zou vinden als Femke Halsema reageert. Juist, met andere woorden, u roept haar op om dat te doen. Ik zou het hartstikke fijn vinden als zij reageert... maar ik zou het heel goed vinden als er meer GroenLinksers reageren. Ja. Goed, um, en als het een VVD'er zou worden eigenlijk... want ook de naam van Janine Hennis wordt genoemd... Ja, daar ga ik toch helemaal niet op vooruit lopen nu. Het zou, wat u betreft, geen probleem zijn als het de VVD er zou worden. Ondanks het feit dat links gewonnen heeft, althans in ieder geval GroenLinks, heeft gewonnen bij de afgelopen verkiezingen. Ja, maar dat wij gewonnen hebben bij de, bij de verkiezingen... betekent niet dat wij een, een recht zouden hebben om een burgemeester uh, te leveren. Dat is natuurlijk onzin. Uh, ga de vertrouwenscommissie aan de slag? Die komt met kandidaten. En net als elk ander raadslid zal ik daar uiteindelijk een stem over uitbrengen. U hoort een telefoon. Dat betekent ook op de, deze tweede paasdag tijd voor Dries Roefink. Dries, goeiemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Vrolijk Pasen. Jij ook. Ik voel een behoorlijk uh, spanningsveld tussen jou en Rutger. Ik had even de indruk dat hij bijna wilde opstappen... maar Rutger, hij bedoelt het goed hoor. Ik had zelf een uh, korte paasnacht, Sven. Ik heb twee optredens gedaan gisteren. Eentje in Den Bosch, schuin onder de Sint-Janskerk... en eentje op het Rembrandplein. Dat begon ik om half twee nog vannacht. En wat mij nou erg opviel... is dat er heel veel jonge mensen, hele jonge mensen... eigenlijk totaal niet weten... ...wat Pasen nou precies betekent. Ik heb daar bewust een aantal keren naar gevraagd... ...omdat ik er vandaag hier bij de KRO-NGRV even iets over wilde zeggen. Uh, men weet dus bijvoorbeeld niet dat dat hele paasverhaal... ...eigenlijk begint op Witte Donderdag. Toen had Jezus natuurlijk zijn laatste avondmaal met zijn twaalf discipelen... ...nou, Judas, die vertrok opeens tijdens dat diner... ...en Jezus, die zelf al voorspeld had dat een van die twaalf hem zou verraden... ...die vond dat opmerkelijk natuurlijk... Nou, dat klopte dus ook. Want s'avonds werd hij dus door die Judas, die hem nog een kus gaf ook... daar in het hof van Ketsemane, verraden. Nou, toen werd hij gearresteerd door de Romeinen. Die brachten hem naar een Romeinse politicus, Pontius Pilatus. Die was niet van GroenLinks. Maar die dacht, ja, erop werd eigenlijk Jezus van Nazareth... op vrijdag, op Goede Vrijdag, gekruisigd. Mm -hmm. Rond een uur of twaalf werd het donker op aarde... ...precies op het moment dat Jezus overleed. Nou, tegen de avond gaat er dan een Jozef... ...waar ik de achternaam even van kwijt ben... ...naar die Pontius Pilatus toe. En die zegt, je kan toch die man niet zo aan het kruis laten hangen. Die moet je toch keurig begraven. Nou, na een hoop geharwar... Uh, ...wordt hij dan eindelijk in een graf gelegd... ...daar bij die heuvel van Kolkotja. En dan, op paaszondag... ...zijn er dus een paar dames... ...naar dat graf gegaan om Jezus te verzorgen te balsemen, hmm. maar die kwamen daaraan en weg was hij. Nou, toen hoorden ze toevallig nog van een paar engelen... dat Jezus was opgestaan uit de dood. En dat, Sven, heb ik daarna nooit meer iemand zien doen. Jij wel? Uh, ik ook niet. Dankjewel, Dries. Tot morgen. Tot morgen. Bent u gelovig eigenlijk, meneer Grootwassink? Nee. Zegt het paasfeest überhaupt iets? Of, uh, of is het gewoon een vrije dag? Nou, nee, kijk, ik ben... Uh, uh, ik heb wel een protestantse achtergrond. Dus ik vind op zich uh, het christendom interessant. Uh, het heeft mij gevormd tot wie ik ben. En ik ben blij dat ik... Enige bijbelkennis heb al was het maar omdat ik daardoor de boeken van Maart het Hart en Jan Wolkers vele malen beter begrepen heb als zonder die kennis. Maar voor mij persoonlijk heeft Pasen meer te maken met, met mijn gezin iets doen en verbondenheid binnen je gezin dan, uh, dan met de Nazarener of wat dan ook. Ziet u uit naar de onderhandelingen morgen of denkt u uh, dat wordt hartstikke ingewikkeld? Nee hoor, daar heb ik buitengewoon veel zin in. Ik denk dat wij allemaal, alle partijen die hier gaan onderhandelen... hebben de ambitie en de zin en de inspiratie... om de, de politiek in Amsterdam echt een andere koers te laten varen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Hoe lang gaan die onderhandelingen, denkt u, duren... Geen idee. Dat, uh, dat is niet iets waar je van tevoren een deadline op moet zetten. Ik verwacht dat wij zo, laten we zeggen, half mei of zo... Dan zouden we een heel eind moeten kunnen zijn. En wanneer moet er wat u betreft een nieuwe burgemeester van de hoofdstad zijn? De commissaris van de koningin heeft al gezegd dat zou voor de zomer kunnen. Kan dat of niet? Ja, Dat hebben we wel een beetje afgesproken met de waarnemend burgemeester. Dus uh, daar moeten we volgens mij allemaal, alle partijen, uh, heel hard ons best voor doen. Is er één punt heel kort nog waarop uh, we u uh, na vier jaar kunnen afrekenen eigenlijk? ik um, ja, kunt me na vier jaar afrekenen op dat uh, de stad echt anders geworden is... in die zin dat we dan groener zijn, ja. eerlijker... we hebben ongelijkheid bestreden en democratischer. Goed. Ik dank u zeer voor uw tijd. En succes morgen met die onderhandelingen. Rutger Goot, Wassink. Tot zover 1 op 1. Hier volgt De nieuwsbv met Willemijn Veenhoven. En morgen melden wij ons weer. Tot dan. Geen. Geen. Hi. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar uh, ik ben ook onderaan begonnen. En vanaf die tijd is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Vertel. Caro en CRV.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 Beterbed heeft nu frisse lente-deals. Met dekbed overtrekken vanaf 9,95. Kijk op beterbed.nl ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl Tello met een W. Beterbed is tweede paasdag open. Kijk op beterbed.nl Nu te zien in huis van het boek Museum Mirmanno in Den Haag. Porno op papier.